een Klomp met het NOS-journaal. Het ongeluk in Duitsland zijn mogelijk 17 mensen om het leven gekomen. 30 mensen zijn gewond geraakt, een deel van hen ernstig. De bus kwam op de snelweg richting Nuremberg in botsing met een vrachtwagen. De bus brandde volledig uit. Een deel van de passagiers kon niet meer naar buiten komen. In de bus zaten twee chauffeurs en 46 passagiers. Vijf gemeenten hebben toestemming gekregen om tijdelijk de bijstandsregels te versoepelen. Het zijn Groningen, Temboer, Wageningen, Tilburg en Deventer. Staatssecretaris Kleinsma geeft toestemming voor een experiment van twee jaar. Er worden minder eisen aan uitkeringsgerechtigden gesteld en mensen krijgen betere begeleiding. Ook mogen mensen die wat bijverdienen dat geld houden zonder dat dat van hun uitkering afgaat. China is boos over het feit dat er een Amerikaanse marineschip... langs een van de Paracel-eilanden in de Zuid-Chinese zee is gevaren. Dat de eiland wordt door China geclaimd. De VS is het daar niet mee eens. Ook al meer Taiwan en Vietnam claimen het gebied. Er zit veel vis, in de zeebodem zit vermoedelijk veel olie en gas... en het gebied is van strategisch belang. De Chinese regering noemt de actie van de Amerikaanse marine... een ernstige politieke en militaire provocatie... In reactie stuurde China gevechtsvliegtuigen en schepen richting de eilanden. Steeds meer mensen die een huis kopen rekenen meteen af, zonder hypotheek. Afgelopen jaar werd bijna een derde van de appartementen zonder hypotheek gekocht. Dat blijkt uit onderzoek van het kadaster. In het FD staat dat het vooral 70-plussers zijn die meteen betalen, net als beleggers en doorstromers. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag werd een kwart van de huizen zonder hypotheek aangeschaft. In studentensteden als Delft, Groningen en Maastricht ging het om ongeveer 30%. Het weer: eerst veel zon, later meer bewolking en in het binnenland een enkele bui, door 20 tot 23 graden. Morgen zonnige periode en droog. Later in de week kan het 26 graden worden en er is kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoopt op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire.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 This way, I was born I in a plane. Mama said that every word was my name. said, walk this way. I was born in a frame. In my Mama said that every word wasn't for my name. I'm the best That's right. you've ever had. That's right. If you think I'm burning out, I never am. Wow. Moeten we nou allemaal gaan zwaaien, alles Allemaal zwaaien. Ja, even zwaaien naar de naar de van de kijkcijfers. De kijkcijfers stijgen. Ja, als je Mark ook de missie in de studio hebt, dan weet je dat hè wwwcfv live.nl kan je live meekijken in de studio aan de Tonweg Tina. En hij is er inderdaad. Goedemiddag Marco. Goedemiddag. Goedemiddag, zo dadelijk gaan we met hem praten. Maar eerst gaan we voor de rest even doornemen wat we in uur drie allemaal gaan doen. Nou, als we de tijd voor over hebben, <lacht> dan gaan we uh, straks nog even, uh, in ieder geval even een pit report doen uh, rond de klok van uh, kwart over vier. Dan wel iets later. Uh, het nieuws uit de wereld van de Formule 1. We kijken natuurlijk ook even naar de tijdrit. De Tour de France in het regenachtige Düsseldorf. Maar momenteel nog geen Nederlander bij de eerste vijf snelsten. Zag ik zo gauw even. Uh, verder al nog sport kort. Uh, uitgebreid gaan we met Marco Termes over diverse dingen praten. Uh, kwart voor vijf. Nou, ik ken mijn plek. Gedicht van de week. Ik sta mijn plek af. Want Marco heeft een heel mooi gedicht meegenomen. Dus dan is het tijd voor het gedicht van Marco Temes. En de, de, de titel van dat gedicht, kan je dat alvast wel verklappen? Slinterend dwalen. Slinterend dwalen. Nou, dat wordt lastig om een plaat erachter te vinden. Ja, nee, dat gaat niet lukken. Goed, ik zou zeggen, luisteraars en kijkers niet te vergeten... genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. We hebben er zin in uur drie van uh, dit programma. Dus uh, ja, mocht je mee willen kijken in de studio... www.zfm-live.nl Of luister gewoon mee via de diverse andere kanalen... 106.9, kabel 104.5... Uh, via DAB kanaal uh, 5C, uh, ook daar zijn we het opvangen. En via internet Inside, Everyone Doen met deze van Go West en we close our eyes. Ja, deze gaan we toch nog een keer draaien. Hier is Despacito. Come and move that in my direction. So thankful for that. It's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, oh, you are my sunrise on the darkest day.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 me está gustando más de lo normal, todo mi sentido me pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito quiero respirar tu cuello despacito, Deja que te diga cosas al oído. para que te si no estás conmigo. Despacito quiero desnudarte a besos despacito, Turmo las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Uh. So <laughs> Twee passen, twee passen, twee passen, twee passen, twee poquito. A poquito y es que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 We do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, I bendito. I can go forever Cuando I'm contigo. Papito, Ja, ze kunnen alles tegen me zeggen hoor. Versta er toch geen klap van. Yo, de Louis Fonsi, tezamen met uh, Daddy Yankee. Dat was Despacito. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, kwart over vier. We zijn er klaar voor de Pit Reports Met Albert-Jan Vos. Allereerst een reactie van Jacques Villeneuve, oud Formule 1 rijder. Hij vond het namelijk geweldig om te zien hoe dat Sebastian Vettel tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan niet met zich liet zollen. En uh, uh, zijn uh, concurrent Lewis Hamilton even op zijn standje gaf. Ik ben eigenlijk wel blij dat de huidige Formule 1 coureurs nog emoties blijken te hebben. al dus de Canadese wereldkampioen van 1997. In een gesprek met Autosport over het incident met Lewis Hamilton. Dat is goed en plezierig om te zien. We hebben twee mannen die vechten onder de titel en boos op elkaar waren. Zonder dat er echt iets gebeurde. Wat is er nou het probleem? Dit was toch prachtige televisie? Nou, daar denkt de vier jaar anders over. Want de Internationale Autosportfederatie... gaat het incident tussen de Formule 1-coureur Sebastian Vettel en Lewis Hamilton nader onderzoeken. De coureurs kwamen eh, tijdens de Grote Prijs van Azerbeidzjan twee keer met elkaar in botsing. Nota bene in een zogenaamde safety car fase. Eerst raakte Vettel de Mercedes van zijn tegenstrever aan de achterkant mogelijk omdat Hamilton onverwachts remde. Een boze Vettel, leider in het WK-stand... leek vervolgens even met opzet met zijn Ferrari... een tik uit te delen tegen het wiel van de Brit. Op maandag 3 juli belegde Via een vergadering... waarvan de uitkomst duidelijk moet zijn voor de Grand Prix van Oostenrijk. Mocht Vettel gestraft worden, dan kan hij nog in die race worden toegepast. Aanvankelijk werd de zaak door de wedstrijdleiding... met enkele relatief lichte straffen voor Vettel afgedaan. Maar het einde is nog niet in zicht... En tot slot. Voormalig directeur Ron Dennis van McLaren... treedt terug als bestuursvoorzitter van het Formule 1-team... en de gelijknamige autofabrikant. Hij verkoopt zijn aandelen. De 70-jarige teambaas is daarmee na 36 jaar definitief weg... uit het Formule 1-team, meldde het Britse bedrijf afgelopen vrijdag. Dennis was in november vorig jaar al door de twee andere eigenaren... van McLaren gedwongen te vertrekken als directeur. Hij werd vervangen door Zach Brown... En hij bleef eh, toen aan als bestuursvoorzitter... maar hield zich niet meer actief bezig met de Formule 1. Het Formule 1-team van McLaren heeft al sinds de Grand Prix van Brazilië in 2012... geen race meer gewonnen. Het staat momenteel laatste in het kampioenschap... en kent een tegenvallend seizoen met veel problemen met de Honda-motoren. Tot zover. Dat was hem inderdaad, de Pit Report. Nou, hij is in de studio, Marco Tamis. En zodanig gaan we met Marco praten over onder meer de muurgedichten. Ja, en nog veel meer. Dus blijf daarvoor luisteren naar CFM. Marriott, Bob Marley en The Wailers. One love, one heart, let's get together Together Together and be alright. Give thanks and to the Lord, and I will be Bob Marley en dewelers. Jawel. Ben je er weer klaar voor op uh, het Ik ben er weer. Ja, je kon even niet meeswaaien. Nee, ik, ik, klopt ik even. Voor Willem. Ik moest even wat opzoeken. Oké, okay. goed. Uh, wat gaan we doen? Uh, ja, uh, aangeschoven, Marco Temes, welkom thuis. Dankjewel. <lacht> ja, het voelt ook een beetje als tweede, tweede woning. We gaan uh, een aantal dingen met je bespreken... maar laten we beginnen met uh, het gedicht... wat jij in Haarlem op een muur hebt laten plaatsen. Nou, dat heb ik niet op een muur laten plaatsen. Eer is mij toegevallen maar soms, dat ik daarvoor gevraagd ben. Zullen we er eerst even naar gaan luisteren... en dan gaan we daarna ja. er even over hebben. Dat is goed. Uh, als de mensen in gedachten willen houden dat het zich natuurlijk afspeelt in Haarlem... aan het prachtige Spaarne. Stad, rivier, mens. Wat kunnen wij leren van een stad en haar rivier? Dat wij niet hetzelfde hoeven zijn om bruggen te bouwen. Dat wij van elkaar kunnen houden... ook al is de een stromend water... en de ander stille aarde. Juist verschillen maken de mensheid één. Onze brug... Heet liefde. Wow. Mooi, Marco. Dank je. Speciaal geschreven voor, ook voor die plek. Ja. Uh, vertel eens even, hoe, hoe, hoe komt dat zo? Uh, kom, hoe, hoe komt zoiets tot stand? Is dat vanuit een idee? Uh, hoe, hoe is het tot stand gekomen, het idee om het op een muur te plaatsen in Haarlem in dit geval? Uh, ik denk dat het komt omdat ja, uh, ik begin wat bekender te worden als uh, dichter. Dus mensen krijgen ook eerder ideeën van... Uh, goh, laten we hem daar eens voor vragen. Ja. En uh, ik zat een keer uh, op strand. En uh, toen kwam er een, uh, een zeer aardige kerel naar me toe. En die zegt, uh, ja, zou je voor mij een gedicht willen schrijven? en Als één opdracht. En ik wil dat gedicht wil ik graag plaatsen op een, uh, op een muur in Haarlem. En bij een restaurant van mij. Die man die was Nico Koster, eigenaar van restaurant Zuidam. Dat is bij de Molen, de Adriaan. En dat is een zeer toeristische plek. En toen dacht ik van, ah, ja, dat wil ik heel erg graag doen. En wanneer heb je dat onthuld? Afgelopen woensdag om 12 uur was de Onder grote belangstelling waarschijnlijk? Nee, ik... Nou, ik heb... Of hebben we het stiekem gedaan? Nou, ten eerste... <laughs> Kijk, de... Uh... Het was meer uh, voor intiemy, dat klinkt een beetje klef... maar uh, aangezien alles uh, betaald, gesponsord werd... door uh, de eigenaar van het restaurant... Uh, leek het me niet uh, verstandig om alle mensen uit te nodigen... en dan zo'n man uh, voor, 300, voor 300 mensen champagne te laten inschenken. Nee. Dus, uh, maar maar dat... goed, een groot artikel in het huisdagblad. Dagblad. Ja. Zandvoertse krant heeft er ook aandacht aan besteed... Ja. En uh, als je dan zo'n gedicht wat je zelf geschreven hebt... op zo'n muur ziet staan, wat denk je dan? Ja, nou eigenlijk gaat het voorbij denken. Het, dan kan je eigenlijk alleen maar voelen. Ja. Uh, dus dat is, uh, dan staat het denken eigenlijk stil... en dan neemt het, het, het gevoel het over. Hè. Dus ook uh, als dan onder, onder mijn naam heb ik uh, een witte lelie uh, laten ja, zeggen, dus het symbool van mijn grote liefde... Ja, dat zie je ook veelvuldig op covers van, jou, van jouw boeken ja, terug. Ja, ja. Ik, heb ook aan de, ik heb ook aan de journalist van het Hanels Dagblad heb ik, uh, wat tatoeeringen laten zien. Die ik, uh, want ze staat ook daadwerkelijk op mijn lijf. Ja. Uh, dus uh, mocht er ooit een grafsteen uh, komen, uh, dames en heren, leg gewoon witte lelien neer. Ja, nee, oké. Okay. <lacht> maar goed, toen, uh, toen het idee was geboren en toen dacht je, nou dan, dan moet ik, ga ik een gedicht schrijven. Wist je gelijk welke, welke kant je op wou? Of heb je dat in overleg gedaan met de eigenaar van het restaurant? Of heb je je door hem laten inspireren? Nee, ik heb me door de plek laten inspireren. Okay. Uh, dus het is eigenlijk... Uh, uh, ik kreeg de opdracht. En het was een mooie opdracht. Het was ook een... Uh, dus dat, dat hield in dat we, dat we er een glaasje of wat uh, op hebben gedronken. Dus uiteindelijk uh, ging ik... Uh, O, om een <laughs> uur of twee, Meen ben ik uh, s'nachts uh, volkomen horizontaal. <coughs> ja. Meen ik me te herinneren, maar ik ben nogal van de discipline. Ja. Uh, dus uh, uh, ja, dat houdt in, uh, het maakt niet uit hoe laat ik naar mijn bed ga... en in welke toestand, maar zeven uur ga ik eruit. Ja. En om half acht begin ik met werken. Um, dus mensen vragen wel eens aan mij van, uh, jee, wat een tomeloze... Uh, Arbeidsdrift en wat een productie heb jij en wat schrijf je snel? Nou, ik schrijf niet snel, maar ik werk gewoon elke dag. Dus dit gedicht heb je de dag erna... Uh... Ja, half acht uh, <lacht> ging, ging het uh, zwarte monster aan. En uh, ja. om kwart over acht, een beetje, was ik met mijn dronken hars, dus, uh, was ik wel zo'n beetje klaar. Toen we nog wel een klein beetje lopen schaven, maar uh, in principe stond het gedicht er wel. En daarna heb ik nog twee. Andere gedichten geschreven, want je moet altijd mensen wat geven om af te keuren. Yeah. Uh, maar in principe wist ik, uh, voelde ik het al uh, dit gedicht. Maar uh. wat, het, het, de, wat, wat belangrijk is in dit gedicht, is dat alles van de stad en van de stroom en van de mensen komen op die plek bij elkaar. Dat uh, dus, komt, ja. Ja, de, de. En uh, Ik kom daar straks weer even bij op terug, omdat je je hebt laten inspireren door de locatie. Waar, hè, en dat gedicht heb je door laten inspireren door de locatie waar het restaurant staat. Maar dan heb je in een vervolgproject, daar kom ik zo meteen weer even bij op terug. Heb je dat ook gedaan voor Zandvoort, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Daar komen we zo meteen weer op terug. We houden de spanning erin. Okay. <lacht> Ja, en zo is het de moeite waard om mee te kijken via wwwztv livenl Ja, mooi, mooi uitgevoerd, Marco. Ja, heel, ja, heel lekker. Ja, ja. Nee, ik wist ook wel dat deze in jouw straatje zat, hoor. De dus in ieder geval wax en right between the ice uit de jaren tachtig. Goed, even terug naar het eerste gedeelte van ons interview, ons gesprek. Het muurgedicht in Haarlem. Je hebt je daardoor laten inspireren door de omgeving. En ik, ik, ik lees, terwijl deze plaat draaide. las ik het nog even weer terug, dat gedicht, wat op de muur hangt. Maar nou, nou, dan zie je echt inderdaad de link naar de brug en het plein. En nee, prachtig. Maar de, het krijgt een vervolg, dit, dit idee. In uh, wel, uh, wat ik begrepen heb, in, in september een soort uh, gedichtenroute in Zandvoort. Kan je de luisteraars en de kijkers niet te vergeten. Daar is even een tipje van de sluier oplichten. Ja, ik ben uh, bezig met een uh, gedichtenroute door uh, Oud Zandvoort uh, te ontwikkelen... in samenwerking met het uh, Zandvoortsmuseum en met de gemeente Zandvoort. En met de eigenaren van de panden uiteraard. Die uh, zo vriendelijk zijn om daar uh, aan mee te willen werken. Uh, ik denk een stuk of zes gedichten. Dus, dus dan, ik stel me dan zo voor dat mensen bij het museum... een soort wandelroute kunnen halen, dan wel bij het VVV... en dan langs die historische plekken een wandeling kunnen doen... met het daarbij behorende gedicht. Uh, nou, dat zijn dingen die nog ingevuld moeten worden... Ja, nee, maar nee, ik okay. vind het wel een uitstekend idee. Oké, maar, <lacht> <lacht> uh, okay, uh, maar uh, je laat je door die panden dan, dan inspireren... of door, ook door de omgeving van waar die panden staan? Nou, het is meer... Dat ik uh, de omgeving een. Uh, het is niet bedoeld, maar een kleine facelift uh, wil geven. Dat uh, mensen, Zandvoorters, uh, uh, Nederlanders, uh, buitenlanders misschien. dat ze even stilstaan bij, de, bij, de, bij die plekken en dat ze wat moois uh, tot zich kunnen nemen. Het zijn dus historische plekken. Uh, Oh. Eén is een uh, uitermate historische plek. Dat is uh, tegenover uh, het gebouw van, uh, van Wim Gertenbach. Bij de Achterweg. En ik heb uh, ooit een verzetsgedicht uh, geschreven. En dat, is, ja, dat uh, is eigenlijk op het lijf geschreven van, uh, van, van het verzet en van Wim Gertenbach. En dat uh, leek me een mooie plek om tegenover, uh, tegenover uh, waar de krant, het parool, ooit gedrukt is. Ja. De verzetskrant. Dat... Uh, om hem te eren. Oh. Ja, om daar een uh, gedicht uh, spe speciaal voor hem te uh. dus, uh, uh, uh, uh, Je zei je zou het net al, maar toen. Uh, toen uh, hoe, hoeveel gedichten gaan het ongeveer worden? Hoeveel locaties <coughs> heb je? Nou, ik, ik heb vijf locaties tot nu toe. Yeah. Uh, het hangt een beetje van de sponsoring af. Uh, ja, ik kan natuurlijk wel meer gedichten uh, ophangen. Ja. Want het, het, het, het wordt niet geschilderd, maar het, wordt, het gaat via aluminiumpanelen. Die worden dan bevestigd op de, op de, op de muren. Ja. Maar ja, dat, dat hangt een beetje af of ik nog wat sponsoring weet te vinden. Uh, kunnen ze jou dan traceren via Facebook, via de ja, website? dat kan altijd. Kan je het even vast noemen, want wie weet dat er iemand nou zit te luisteren en zegt: van Wat een leuk initiatief, ik wil graag uh, meedoen. Ja, ik ben Marco Termesti. En, ben... <laughs> <laughs> en ik, ik, ben te, ik ben te traceren via Facebook. Oké. Okay. Nee, maar een geweldig initiatief. Hoe kom je nou op dat? dat, is dat een verleng... Komt dat naar aanleiding van wat je nu in Haarlem gedaan hebt, dit idee? Of was, dat, was dit idee er ook al? Nee, dat liep eigenlijk uh, synchroon. Alleen uh, het gedicht in Haarlem kwam iets sneller van de grond. Kijk, dat is natuurlijk maar één, één gedicht. En als ik het in Zandvoort moet doen, dan moet ik met zes eigenaren van zes panden... en met de gemeente Zandvoort en met het Zandvoetsmuseum om de tafel zitten. Dus dat overleg, dat duurt uh, gewoon ja. langer, hè. de logistiek. Dat is logisch. Dat heeft, dat heeft, dat heeft zijn tijd nodig, natuurlijk. Ja. Ja. Maar goed, uh, september eind september, begin september? Kan je ja, een, uh... ik mix zo'n beetje op eind september. Uh, oktober word ik, uh, ben ik jarig. En dan zou ik het uh, fantastisch vinden als de gedichtenroute... Ja. als verjaardagscadeautje... Kijk, perfect. Ont en wie schudt jou nou niet een mooi verjaardagscadeau? zullen We zullen het uh, mee maken. We gaan even naar een plaatje toe. en uh, dan, uh, Want uh, dan gaan we naar het volgende item... wat ik graag met je wil bespreken. En dat is, heeft uh, alles met de Zandvoortse krant te maken... Uh, maar dat doen we na, na de volgende plaat. Ja, en dan nog het gedicht, hè? Ja, ook nog. Ja, die oh, komt om uh, kwart voor vijf. Ja. Jawel. Dus <laughs> lekker blijven luisteren naar CFM Zo Voort. Goedemiddag iedereen. En hou de radio aan, hè? Want er valt altijd wat te beleven hier bij CFM. Shippin' and a jumpin' Ja, deze is wel heel makkelijk voor Rijkenplaatje, hè Marco? Hey. Nou, ja. op mijn leeftijd is niks <laughs> makkelijk meer. Ik ben hoor je. en de Brown eyed Girl. Terwijl, welkom terug bij het uh, gesprek met Marco Temis. En uh, we gaan het hebben over de, ja, de bijdrage van Marco aan de Zandvoortse courant. Ja, maar we hadden het <laughs> net over die, die wandel, of de gedichtenroute. die jij in september uh, in oude, het oude centrum van Zandvoort uh, gaat uh, organiseren ik weet ook nog wel een leuke locatie en dat is een leuk bruggetje naar de column maar okay. dacht je van de muziektent <lacht> ja ja ja die ja. sloeg in als een bom ja nee uh, sinds kort luisteraars en kijkers uh, uh, heeft de zandvoortse krant een nieuwe columnist en hij zit hier tegenover mij uh, Marco en hoe is het gekomen uh, ja hoe is het gekomen ik ben benaderd door uh, Gilles Kok en door uh, Joop van Es ons alle wel uh, bekend okay. Ja, van de Zandvoortse krant. Uh, uh, ze vroeg aan mij uh, voel je er wat voor om uh, columnist te worden bij de Zandvoortse krant. Nou, daar was ik niet direct enthousiast over. Uh, ten eerste is uh, columnist, dat is echt een, een vak apart. Hm. Dat moet je kunnen. En aangezien ik het nog nooit had gedaan... Uh, durfde ik ook niet gelijk ja te zeggen... want een gedichtschrijf is een andere tak van sport. Uh, een romanschrijf is een andere tak ja, van je, sport. je bent wel een duizendpoot. Nou, en bedankt, hè. Ja, nee. <laughs> gedichten, je schrijft romans. Gedichtenbundels, je bent heel divers. Ja. Daarom ben je opmerking, ja. een duizendpoot. Ja. Fotografie is er verleden oh, ja. jaar bijgekomen. Foto ja. ja. Oh. Zo links en rechts hangt er ook nog wel een schilderij voor mij in, uh, in Zandvoort. Nou, kan je, dus, na, je <laughs> nagaan. En dan columnist, ja, je geeft het zelf wel aan. Dat is een hele andere soort discipline. Ja. Nou, uh, je hebt er nu, nu drie geschreven uh, inmiddels. Dus uh, uh, elke week wel weer uh, dat je er even tegenaan moet. Uh, ja, het is een hoge, uh, ja, het is, uh, topsport. En uh, ook dit is dan weer... Uh, nou, ik heb uh, de, de hoofdreden, het, uh, hoofdreden dat ik het gedaan heb... is uh, omdat ik het nog nooit gedaan had. Ja, ik, het leven moet interessant voor me uh, blijven. Moet mijn uh, bovenkamertje moet geprikkeld worden. Ik, heb, uh, ik had nou niet het idee van, uh, ja, maar ik heb, iets, uh, ik heb iets te vertellen. Of uh, uh, ik moet hoognodig eens een keertje de politiek uh, of uh, politici onderuit. Dat, dat, dat onder is een apart, heb ik inmiddels begrepen. Hoor. Ja, maar dat is, uh, uh, ik, ik ben, uh, zoals uh, ooit over mijn vader uh, schreef, ik, uh, dat heb, heb ik zelf ook. Ik ben, ik ben niet iemand met het mes op tafel. Ik uh, ben eigenlijk... Uh, redelijk relaxed. Ja, maar het, het scheelt wel als je, als je jou kent als persoon... en je leest dan een column. Ja. Ik bedoel, zijn er ook, zijn er ook mensen die lezen die column... en die kennen Marco de Man daarachter niet. Nee. Dan is het natuurlijk wel heel... Het is wel, het is wel heel verhelderend, laat ik het zo zeggen. Ja, nou, ze. het, het, het is totaal iets anders. Maar ja. uh, als je altijd maar hetzelfde uh, zegt en doet... Ja, dan gaan dingen vervelen. Je moet een, uh, een andere invalshoek zien te vinden. Ja. Uh, dus mijn sterke punt is dan, denk ik zelf, ironie... Maar ja. dat is een heel erg moeilijk en subtiel wapen. Ja. En heel veel mensen kunnen daar niet doorheen kijken. Dus dat is misschien... Ik ben een acquired taste. Dus net als met olijven en knoflook en uien. Ik hoop alleen iets minder te stinken. Ja. Maar ja, je moet het leren eten. En dat is ook bij, bij mijn stukjes. En ja, Als je eens een keertje wat anders wil schrijven en anders laten zien. Ja, maar je, je, je, je hebt net het, het woord laten vallen. Ironie, dat is moeilijk. Want ik bedoel, niet iedereen heeft dat gelijk door. Nee. Er zijn mensen die, die, die, die dat, dat er niet achter zien. en die lezen het gewoon als een verhaal zo. Ja. Dus maar als je die ironie erachter begrijpt. dan, ja. dan, dan verzacht dat ook waarschijnlijk enigszins. Ja, ik, omdat ik ook bij de televisie heb gewerkt. Uh, eens, uh, wordt mij nog wel eens verweten dat ik. Uh, uh, dat het ondoelgrondelijk is of uh, dat het wat, wat lastig te begrijpen is. Uh, maar ik ben ook wel de mening toegedaan. Dus ik heb ook geleerd in de, in de afgelopen jaren om toegankelijk te zijn. Uh, mijn gedichten zijn toegankelijk, mijn boeken zijn goed lezen. Ja, dan ben je openhartig. Ja, ik ben openhartig. Ja. En, um, ik heb wel geleerd om voor iedereen te schrijven. Nou, anders word je ook geen dichter van Zalvoort. Nee. Dat, dat kan niet. Uh, maar ik ben wel ook de mening toegedaan dat ik niet altijd hoef te bukken. Mensen mogen ook best wel eens een keertje op hun tenen staan... om iets te willen begrijpen. Uh, ja. Dus het hoeft niet altijd maar pap te zijn wat, uh, wat ik schrijf. Hè, dus dat iedereen het kan eten, tandeloos. je hoeft het maar te slikken. Een gezond dieet bestaat uit aardappelen, groenten en fruit. En dat betekent gewoon dat je even moet kauwen. Keurig, keurig omschreven. Zo, zo, zo kan je. Dit is inderdaad een, een combinatie van een aantal emoties. Ja. En, en mensen moeten dat inzien. Maar ja, Zandvoorten zijn nogal vrij. Uh, over het algemeen. Direct. Ja, dat zeg je, ik bedoel, ik ben Groninger. Uh, uh, Zandvoorten zijn toch wat directer en, en gauwer uh, geprikkeld. Ja. ja, dat merk je dan ook. <lacht> dat, dat is ook wel dat je... voordat je ja zegt tegen zo'n column... Ja. Uh, is het verstandig om, daar, uh, om daarover na te denken... kan ik daar wel tegen? Ja. Tot nu toe is het antwoord mee. <lacht> nee. Nee, uh, oké, okay, maar goed... De, maar in ieder geval, elke week weer een onderwerp vinden. Ik vind het nogal wat. Ja. Maar ja dat, is, ja, dat is ook goed kijken. En het, ja, uh, dus goed luisteren. Me, ja, meestal 100. Observeren. Hoort er allemaal bij. 300 keer per jaar uh, wordt je gevraagd... Uh, waar haal je inspiratie vandaan? Ja. En dat is bij het schrijven van een column niet anders dan, uh, dan bij een gedicht. Het is gewoon goed kijken, observeren. en uh, ja. Goed. Luisteraars, kijkers. Elke week dus in de Zandvoortse krant. Uw columnist, dat mag ik ook toevoegen aan het rijtje, uh, Marco Termes. En leest u die, uh, leest u die columns? Want uh, ik moet zeggen, ik heb, het nou drie, ik heb ze de alle drie gelezen. Maar ik vind ze uh, verhelderend, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, nou dan gaan we daar de volgende week wat aan doen. Ja. <laughs> Goed, uh, omwille van de tijd nog even snel. Uh, ja, sorry, dat, want we, we hebben vier dingen bij de, bij de poot gehad, om het zo maar te zeggen. Last but not least, er komt een verzamelbundel van jou uit in oktober. Ja. Gedichtenbundel. Ja, ter ere van mijn 60ste verjaardag. Ik dus verstond ik niet. Hoe oud ben je? 60. Hij wordt 60. jeetje. Ja, maar 60 is het nieuwe 40, hè? Ja, nee, dat klopt. Dus uh, ik kan nog zeker 20 jaar niks doen. Onder de, de duidelijke titel Ik ben het. Ja. Goed, en jij gaat zometeen naar de volgende plaat. Uh, uh, een, een gedicht uit die verzamelbundel, die dus in oktober uitkomt, heb ja. ik begrepen. Uh, ik zeg, je bent, je bent een druk baasje. Dus ik zou zeggen, we gaan nu even naar de muziek. En dan krijgen we het gedicht en het getiteld... Slenterend Dwalen. Dat was inderdaad kok Robin. Heb je helemaal goed, Marco? In één keer. Je gaat door naar de volgende ronde. De vaarslamp is gevallen. Ja, zo is het. Hoorde, I fought, so you were on my side. Ja, dan zijn we aangekomen bij het gedicht van de dag. En daarvoor hebben wij uitgenodigd in de studio, jawel, Marco Termis. Het gedicht van de dag. Slinterend dwalen.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 Dankjewel, Marco, voor het gedicht van de dag bij CFM. Zijn we even stil van, hè, Albert-Jan? Mm -hmm. mm -hmm, ja, ik merk het. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik maak graag ruimte voor. Ja, nee, dat begrijp ik. Volgende week weer, Marco, of niet? Ja, hoor, jongens. Morgen mag ook, hoor, ja. En hier is Kadans en in de Intimiteit.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 Je adem heel dichtbij, s'nachts zijn we tenminste geen vreemden. Straks is het voor altijd verdwenen, die intieme. Ja, een andere bekende single van deze groep, Cadans was in het donker. En dit was uh, volgens mij wel de bekendste van ze. Je de intimiteit. Jawel, nou, de Tour de France die is uh, vandaag gestart, uh, Albert-Jan. Ja, met een tijdrit over 14 kilometer door het regenachtige Düsseldorf. En uh, de tussenstand na 64 gefinished renners... Uh, is uh, dat er geen Nederlander bij de eerste 10 is uh, geëindigd... met deze tussenstand... De snelste was de Italiaan Matteo Trentin met 16 minuut 14. En wanneer, waar vinden we dan de eerste Nederlander? Dat is Koen de Kort. Met 16,58. Gevolgd door Laurens Dam op 17,07. De Ton Laser 1724. Marco Minnaert 1747. En Dylan Groenewegen 1759. Dus vooralsnog de Italiaan Matteo Trentin, de snelste over die 14 kilometer. Met 16,14 seconden. Notre Terre est une étoile.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 La balade des gens heureux Il s'endort et tu le regardes C'est ton enfant, il te ressemble un peu. On vient lui chanter la balade La balade des gens heureux On vient lui chanter la balade La balade des gens heureux Toi la du bureau de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. On vient te chanter la balade, la balade des gens heureux. On vient te chanter la balade, la balade des gens heureux. Roi de la drague, et de la rigolade, rouleur flambeur Gentil petit vieux on vient te chanter la balade la balade des gens heureux ja, snap je hem nou, Albertje? Ik snap hem. Ja, oké. Okay, ja. Achter het uh, Tour de France bericht inderdaad <laughs> ook een beetje franstalige muziek. Nou ja, we moeten hem wel afkappen, want het uh, zit er alweer op uh, voor vandaag. Ja, en uh, ja. Fred, hij is inmiddels in de studio. Ja, hij, of, hij hecht uh, in ons nek. Maar vo voordat we Fred even uh, de, het woord geven... Nou, dat, nou dan, dan moet je wel heel knap zijn hoor, met twee minuten. <laughs> okay. maar goed. Uh, uh, de Blues-liefhebbers blues zitten ook goed bij hebben van aanstaande woensdag... tussen 8 en 10 uur is het weer tijd voor Blues -brouw. Een thema-uitzending verzorgd door onze collega Willem Bruist. Aanstaande woensdag van 8 tot 10. De Blues Evening. Nou, nog even heel snel dan, Frits. Nou, ja, Sander 60 over zijn nieuwe nummer als jij eens wist. En Helma van Waveren. En uh, ja, hier ben ik. Daar Bonkie. gaat het over. Nou, Die veel zien. plezier zometeen na 5 ja, uur. Entertainment voor you. En wij zijn er morgen weer. Marco, tot de volgende keer. Dag, ja. tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En bedankt voor het luisteren. Dag, Doei doei.